5 uur. De Radio 1 Sportszone. De Carrasso en Tom van het Hek. Goedemiddag. Straks dus het Openbaar Ministerie wat een nieuw opsporingsmiddel gaat inzetten... in de zaak van Marianne Vaatstra. En al uw klachten, opmerkingen over het weer, voetbal... of over uh, uitspraken die vaak langskomen in de uitzending... het kan allemaal bij In Gesprek met van het Hek. Nu eerst het nieuws met Job Boot. Bij een steekpartij op een basisschool in Rotterdam is een vrouw om het leven gekomen. Een tweede vrouw raakte gewond. Ze werden aangevallen in een gang van de Augustinus basisschool in de wijk de Oude Westen. De doodgestoken vrouw is vermoedelijk een moeder van een kind op de school. De dader is vermoedelijk de vader van het kind. Hij is voortvluchtig. Volgens de politie hadden de man en de vrouwen in de buurt van de school ruzie gekregen. Voor zover ik het heb begrepen is er een ruzie geweest op de Westkruiskade eh, die zich richting de school... Verspreiden. Nou, die ruzie die werd een wegpartij En uiteindelijk is daarbij ook een mes getrokken. En uh, ja, is vervolgens dus uh, die steekpartij uh, heeft plaatsgevonden. De kinderen waren op het moment van de steekpartij op school. Volgens de politie hebben ze niks gezien. Omdat ze op dat moment bij een voorstelling zaten op een andere plek in het gebouw.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 De rechtbank in Oslo doet op 24 augustus uitspraak in de zaak van Anders Breivik. Eerder werd nog rekening gehouden met de vonnis in juli. Vandaag was de laatste dag in het proces tegen de Noorse massamoordenaar. Breivik wordt verantwoordelijk gehouden voor de moord op 77 mensen in Oslo en op het eiland Utoja. In Tanzania is een Nederlandse toerist gedood. De man van 57 sliep met zijn vrouw in een luxe tentenkamp dat werd overvallen. Ook de Tanzaniaanse manager kwam om het leven. Nederlandse eigenaar van het tentenkamp. Het is niet zo dat, uh, dat Tanzania een, uh, een onveilig land is. Sterker, we hebben eigenlijk uh, dit nog nooit uh, eerder uh, meegemaakt. Maar ja, het hoogseizoen staat voor de deur. Juli, augustus zijn hele belangrijke maanden voor het toerisme in Tanzania. En uh, ja, uh, iedereen wij ook zijn natuurlijk bedrukt voor, uh, voor de eventuele gevolgen die dit uh, kan hebben. De politie van Tanzania is een klopjacht begonnen op de daders. Tienduizenden Japanners hebben bij het kantoor van de premier gedemonstreerd... tegen het herstarten van twee kernreactoren. Volgens de organisatie waren bij de betoging in het centrum van Tokio zo'n 45.000 mensen... De regering wil binnen twee weken beginnen met het opstarten van twee reactoren in de kerncentrale Ohi in het westen van Japan. De premier zegt dat dat nodig is om energietekorten in Japan te voorkomen. Na de ramp met de kerncentrale in Fukushima begin vorig jaar zijn alle Japanse kerncentrales geleidelijk uitgeschakeld. Sinds mei werkt het Aziatische land helemaal geen, wekt het Aziatische land helemaal geen kernenergie meer op. Maar dat is volgens de premier een onhoudbare situatie. Het weer vanavond enkele buien met kans op onweer. Vannacht alleen nog regen in het noordwesten. Morgen bewolkt, maar ook af en toe wat zon. In de middag weer hier en daar een bui. Het wordt dan 18 graden bij een stevige wind. Zondag veel regen, maar wel minder wind. AMWb Verkeersinformatie. Tijdens buien heeft het verkeer af en toe last van zware windstoten. En verder staan de meeste files in het midden van het land. Rond Amsterdam is er eigenlijk weinig sprake van een avondspits. Van de 35 filemeldingen zijn dit de opvallende files. A1 Amsterdam richting Amersfoort. Tussen Blarikum en de afrit Bunschoten 9 kilometer. A2 Eindhoven richting de Belgische grens. Tussen Meers en het knooppunt Europaplein 5. A15 Rotterdam richting Gorkum, Tussen Hendrik Ambacht en Papendrecht 4. A16 Antwerpen richting Breda. Tussen Loenhout en het knooppunt A28 spullen richting Hogeveen, tussen de wijk en Zuidwolde 4 kilometer. Dit heeft te maken met het bergen van een vrachtwagen, daarom is de rijstrook dicht. Het verkeer richting Groningen kan omrijden. Vanaf het knooppunt Langhorst kunnen ze via Heerenveen over de A32 en de A7. En dan nog een file op de A50 Arnhem richting Os tussen het knooppunt Grijzort en het knooppunt Valburg 11 kilometer. Zometeen verder met Radio 1 Sportzomer.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 Zeven minuten over vijf de sportzomer Straks praten we uitgebreid met Jolanda Linschoten. Wie dat is? Eenzame uren, schreef zij. Ultraloopster. Eerst aandacht voor de ontwikkelingen in de zaak van Marianne Vaatstra. Hier zijn Lucella Carasso en Tom van Hek. Het Openbaar Ministerie gaat namelijk een nieuw opsporingsmiddel inzetten... om te achterhalen wie Marianne Vaatstra heeft vermoord... Peter van Koppen, hoogleraar rechtspsychologie in Maastricht. en ook aan de Vrije Universiteit in Amsterdam. geeft bovendien advies in deze zaak. Hij is aan de telefoon. Goedemiddag. Goedemiddag. Ja, wat, er, wat er gaat gebeuren is een uh, DNA-verwantschapsonderzoek. Wat wordt ingesteld? In hoeverre verschilt dat van een gewoon DNA-onderzoek? Uh, nou, bij het gewone DNA-onderzoek DNA -onderzoek, uh, onderzoek je. Uh, of het DNA wat op een plaats ligt uh, is gevonden overeenkomt met uh, je verdachte. Bij een verwantschapsonderzoek onderzoek je of iemand, de mensen die je onderzoekt, verwant zijn aan de dader. En dat betekent dat je dus niet kijkt naar complete overeenstemming, naar gedeeltelijke overeenstemming tussen DNA profielen. En wat is daar het voordeel dan van? Het, het voordeel daarvan is dat je uh, soms stuit op mensen wiens DNA wel erg lijkt op uh, de dader, maar die uh, niet helemaal precies hetzelfde zijn. En wat nu het, nu het plan is om in het Zwaagwest zwaagwestige omgeving te gaan doen... is bij veel mensen DNA af te nemen. En dan niet alleen onderzoek onderzoeken of zij de dader zijn... maar ook uh, onderzoeken of de dader misschien bij hen in de familie zitten. Ja, ja, dus dan als iemand een gedeeltelijke overeenkomst heeft... dan ga je verder onderzoeken of er in die uh, familie ja, iemand ja. is. Ja, het zit natuurlijk uiteindelijk technisch wat ingewikkeld in elkaar, hm. dat ik nu vertel. Maar, maar hier komt, komt het, het op neer. Uh, nog even voor de helderheid, er is al een keer een, een bevolkings-DNA-onderzoek geweest daar in de omgeving. Gaat u nu hele andere... Nee, er is, er, er is nooit eerder een bevolkingsonderzoek geweest. P Peter R. de Vries heeft uh, op een aantal jaren geleden geprobeerd om dat uh, af te dwingen. Dat is toen, uh, toen afgewezen, en niet gelukt. Er is wel bij veel mensen... Het is toch bij 900 DNA... mensen toen toch DNA afgenomen, hoor? Nee, nee, er is in de loop Afgenomen, niet in het kader van een bevolkingsonderzoek. Oké, okay. en, en u, u, u hoopt nu een andere groep mensen in de omgeving wat dat betreft voor dit onderzoek. Mo moeten mensen daar vrijwillig aan meedoen? No? Nou, dan kan de, de, de, ik, ik hoop niks de politie toe te geven. Ja, ja, akkoord, werk, maar, akkoord, maar... Uh, ja, je kan Je kan mensen natuurlijk niet dwingen als ze niet verdachten zijn om mee te werken aan DNA-onderzoek, zo simpel is het. En dit, dit, deze vorm van DNA-onderzoek is ook eigenlijk pas per 1 april toegestaan. En dit is de bedoeling dat dit de eerste grote zaak is waarin dat toegepast gaat worden. Want onlangs, hè, u noemde Peter R. De Vries al, uh, had hij een uitzending uh, met nieuw bewijsmateriaal. Ja. Dat werd aangedragen, onder meer een aansteker met DNA-profiel van uh, de mogelijke dader die verkocht ja. zou zijn in de buurt. Ja. Is, is dat de directe aanleiding om dit onderzoek nu te starten? Nee, nee Kijk, de, het onderzoek is opnieuw gestart en P Peter R. de Vries heeft dat als aanleiding gezien om zijn uitzending te maken. Het zit net even precies andersom. Ja, ja, en... ja, Peter, ja, Peter jaagt nog wel eens wat aan, maar in dit geval ja, niet. In dit geval is, is, het, is het omgekeerd. Maar dat ja. het niet eerder is gebeurd, is, uh, dit, dit verwantschaponderzoek, is omdat het pas sinds kort kan? Het mag pas sinds uh, 1 april en zo'n zo wet heeft natuurlijk een hele lange geschiedenis uh, voordat dat uh, aangenomen is. En uh, nu mag het en dan gaat het ook gebeuren. En u zegt, nou mag het, gaat het ook gebeuren. Uh, dit is, wordt de eerste keer. Zijn er nog een aantal andere zaken waarbij een dergelijk onderzoek ook uh, onmiddellijk uh, op uw netvlies komen? Van daar zou dat ook een geschikt middel zijn? Nou kijk, de, de, er, er ligt in ieder geval niet een, een lijstje zaken klaar van als het in deze zaak gebeurd is. Dan gaan we dat daar doen. Maar waar je, natuurlijk, je kan natuurlijk alleen maar zinvol toepassen in zaken waarvan je denkt... ...de dader moeten in een, in, een, in een bepaalde kring van mensen zoeken... ...waarvan de grote kans is dat we ook daar familieleden tegenkomen. Dan heeft het natuurlijk pas zin. Het is vaak bij, bij dit soort uh, ja, wat kleinere gemeenschappen... ...waar een ernstige misdrijf gepleegd is... ...waar je met grote zekerheid uh, vermoedt dat de dader ook uit de directe omgeving komt. En dat is de reden dat ze het nu uh, inzetten, het Openbaar Ministerie. Meneer Van Koppen, hartelijk dank voor uw toelichting daarbij. Graag gedaan. Goedemiddag. Wij gaan weer naar de sport, het CAO in Rotterdam. Ed van de Bent, de rondspringende paarden in landenverband... en met een knipoog richting de Olympische Spelen. Ja, want heel veel teams die zijn hier echt sterk vertegenwoordigd. En dat zal over een paar weken in Aken ook wel zo zijn om die selecties definitief te krijgen. Wat ik gaf al aan in de vorige bijdrage, het zijn gelegenheidsteams die hier rijden. En men heeft wat Nederland betreft de keuze uit een pool van zeg maar zo'n tien routers met paarden. Die dan in aanmerking komen. Sommige ruiters zelfs met twee paarden. Wel in die serie van landenwedstrijden hebben er tot nu toe acht voor Nederland ruiters gereden. En kijk je nu, er is nog geen grote schifting. We hebben nu twee van elk land de routers gehad. Er zijn vier landen, want het slechtste resultaat wordt weggestreept. Er tellen de drie beste. En als je dan virtueel kijkt wie er aan de leiding gaan nu na twee starts, dat zijn degenen met elk een nul. Dat zijn dan Zwitserland, Duitsland, België en Zweden. En Nederland net niet, want de tweede router van Nederland, Michael van der Vleuten met VDL groep Verdi, een duurtijdfoutje. één stafpunt. Het van de band was dat. In de Rosmalen zien we even helemaal niemand rondspringen. Mark Brasser? Nee. Nee, ook niet in de barrage. Nee, dat is, ik kijk naar een, wit, een witte baan en dat is geen goed teken. Er ligt een zeil overheen. Het is weer gaan regenen, niet hard. Maar ja, het is gras, dus elk spatje maakt de baan spekglad. 6-3, de tweede set gewonnen door Benoit Perre. We zaten in de derde set. Daarin een vroege break voor David Ferrer. Breekkans in de openingsgame voor Perre. Die benutten die niet. Toen bij een stand van 1-0 kansen voor Ferrer. En ja, hij pakte de breken meteen wel. En dus staat de Spanjaard op een 2-0 voorsprong. Weer een man... Edward van Kuilenborg hier heeft gezegd dat het ongeveer een minuutje of tien gaat duren. Nou, ik, ik vind het optimistisch, want de lucht is uh, behoorlijk grijs van waar uh, de wind vandaan komt. Dus uh, we wachten het maar uh, weer eventjes af. We melden ons weer als, uh, als er weer getennis wordt. Mooi, Mark Brasser. Zo na Letten Dance Extreme Sport. De mix van nieuws en sport. De Radio 1 Sportzomer. The door. So it's up to you to concentrate and get into a trance. But if we still can make it, she'll should try to let and dance Listen to her music and try a letting dance. It's a simple thing to close your eyes and walk up to the sky. I know that you can do it, don't attest if you're shy. It's a simple thing to move your legs and dance around the floor. Just show it to the people and open wide your door. So it's up to you to concentrate and get into a trance. But if you still can make it, you should try this lead and dance. Let an, Dance. Let an Dance van Masada uit 1978 alweer. Wat bezielt iemand om honderden kilometers door bergen of woestijn te gaan rennen? Dat beschrijft ultraloopster Jolanda Linschoten in haar boek Eenzame Uren. Jolanda, hartelijk welkom hier. Ja, dankjewel. Eh, nog voor we op het schijn van het boek komen, wanneer besluit de mens... en in dit geval jij dus, om, om steeds langere tochten? Hoe, hoe ben je daartoe gekomen, zeg maar? Nou, ik denk dat je sowieso al in je hebt een soort bezieling... en voor lopen, voor sporten, maar ook voor in de natuur zijn... En daaruit komt logischerwijs steeds voor dat je, voort dat je een, een, een uitdaging zoekt. Uh, en dat is eerst uh, bij een uh, atletiekvereniging gaan... en is een rondje rond de baan rennen. Dat wordt een vijf kilometer wedstrijd, een tien kilometer. En dat bouwt zich eigenlijk geleidelijk aan uit... En merk je dan op een gegeven moment dat vijf of tien kilometer of een halve marathon, dat dat niet voldoende voldoening biedt? Is, is het er steeds een soort prikkel om iets meer te willen? Uh, bij sommige mensen wel. Ja, heel veel niet natuurlijk. Want anders was het uh, nog veel uh, drukker met lopers. Ja. Maar uh, het is denk ik, wat, als ik bij mezelf blijf, met name het, de natuurbeleving. Het urenlange lopen in de natuur, in je eentje, niet in grote groepen wat ik als heel uh, ja, ook rustgevend ervaar. En wanneer ben je dan ultraloper? Want dat zal niet iedereen nou, weten. Nou, ja, dat is eigenlijk ook maar een rare term, hoor. Maar ja, in Nederland... klinkt het in ieder geval raar. Ja, precies. Het is eigenlijk ontstaan, denk ik... omdat we de marathon als norm hebben genomen. Dat is echt het langste wat maar kan. Nou, dat is natuurlijk onzin, maar alles wat daarna komt... is op een gegeven moment extreem uh, geworden in andermans ogen. Want wat, en, wat is ja, jouw langste, extreemste tocht geweest? Ja, nou ja... Yeah. Maar noem eens wat, zodat we een beeld krijgen. <laughs> uh, ja, ook dat is heel vertekenend, hoor. Maar goed, uh, een, een achter elkaar door is mijn langste activiteit een 160 kilometer geweest. Maar daarbij opgeteld zijn dan wel 10.000 hoogtemeters. Waardoor die 160 uh, weer niet vergelijkbaar is met een 160 die op de weg zijn ja, lopen. Ja, dat begrijp ik. Maar hoe ja. lang deed je daarover dan? Uh, daar deed ik iets van 33 uur over. Dat was op uh, Renio. wel met even stoppen, hoop ik. Uh, nou, eigenlijk niet. Ja, Wat? je stopt alleen om even je rugzak te vullen met water. Ja, ja. En dan ga je weer door. Maar dat is een volkomen vrijwillige keus. <laughs> Kijk, de meeste mensen die daar aan meedoen... die uh, kiezen ervoor om het als een soort toertocht te doen. En dan kun je ook onderweg even een paar uur slapen. er zijn uh, op bepaalde posten stretchers, zeg maar... Maar ik vind het mooi om het dan als wedstrijd te doen. En dan uh, heb je jezelf en, zo en wat getraind. Het is dan jouw snelheid gemiddeld. Nou, zo dat is heel je? moeilijk te zeggen als je in de bergen loopt. Ja. Hè? Als je omhoog loopt, het is heel stijl. Dan wandel je zelfs. Ja, wel heel snel, maar dan wandel je. Naar beneden ga je misschien wel uh, 15 kilometer per uur. En op de vlakke, ja, dat is een beetje afhankelijk. Ja. Op de vlakke stukken probeer je misschien gemiddeld uh, een 6 minuut per kilometer aan te houden. Die lange afstanden. Nou staat voor op je boek. Een vrouw onderneemt een extreme zoektocht... naar de magie van het lopen van ultra uh, lange afstanden. De vraag is, dan heb je die magie ook gevonden in die zin, Ja en nee. Uh, ik hoop hem nog steeds weer opnieuw te vinden. Want als ik zou zeggen, ja hoor, ik heb ja. hem gevonden... dan heb ik er ook niet zo'n uitdaging meer in. Maar er is absoluut iets magisch rond dat urenlange in de natuur zijn. In je eentje. Ik denk vooral omdat je uit de comfortzone stapt. En ergens je in begeeft waarin je, wat dat betreft... Maar beschrijft dat dan niet, Want je zegt, dan stap ik als het ware uit mijn comfortzone. Nou, en dan... in principe probeer je zo lang mogelijk met wat je doet te genieten. Om je heen te kijken, alert te zijn. Dat is het uitgangspunt, dat is waarom je traint. Maar je weet, zeker als je een wedstrijd van 160 kilometer in de bergen aangaat... er komt een moment dat je denkt, oh, nu kan ik echt niet meer, nu moet ik stoppen. En dat is... Heel vaak een mentale kwestie. Kijk, als het een fysieke kwestie ja, ja, ja. is en een medische kwestie, moet je gewoon echt stoppen. Maar mentaal, dan is het de sleutel om jezelf zo ja, te kunnen bewerken, de kunst eigenlijk, om dan toch nog door te gaan. Ja, en hoe doe jij dat dan? Wat zijn jouw. Nou, vooral een soort innerlijke motivatie. Uh, vooraf natuurlijk visualiseren hoe die wedstrijd eruit ziet en op waar, op welk moment ik die inzinkers ga krijgen. En dan is een van de dingen. Uh, ik heb het zelf gekozen. Ik ben hier, ondanks dat het zwaar is, omdat ik dit mooi vind. Omdat ik in de bergen lopen geweldig vind. En omdat ik die uitdaging wilde aangaan. En dat is eigenlijk heel vaak een heel simpel antwoord. Je hebt het zelf gekozen, dus niet zeuren. En wat geeft dan het meeste voldoening? Dat moment of als je aan bent gekomen nee, nee, en je hebt nee, gedaan? Precies, is? aangekomen zijn. Het ja, gekke ja, is kan op... ook zeggen: je vindt die voldoening juist in, in dat het, je in over het erzijn, dat punt heen ja. bent gegaan. Ja, tot tot, die, tot dat moment dat je met jezelf in discussie gaat: waarom doe ik dit? Wat ergens helemaal aan het eind zit, hè? Zeg dat maar op driekwart van soort het eind. Therapie. Ja, maar weet je, die driekwart. Heb, ben je daar niet mee bezig. Ben je echt aan het genieten in het opgaan in de natuur. Dat is waarom ik het doe. Het in je element zijn. Het een zijn als een soort bergheid. Geweldig. Eén vraag nog. Je volgende uitdaging staat in augustus weer op het programma. Hè? In ja, de grote augustus. Berg. Waar, ja. waar gaat dat plaatsvinden? afspelen? Uh, dat is in Chamonix en dat gaat rondom de, de, de Mont Blanc. Mont Blanc. Ja. En heb je al beeld, als dat lukt, wat het volgende wordt... of leef je van punt naar punt? Uh, ik ben wel bezig met wat ik volgend jaar graag wil doen, ja. Maar tegelijkertijd kun je, nu je, je toeleeft na deze wedstrijd... niet al te veel energie nee. verspelen aan andere dingen, nee. -nog, nog één ding, hè? want je woont in Akersloot, in een... Ja, we durfden bijna niet te vragen, maar een gewoon rijtjeshuis. Heel gewoon wij. rijtjeshuis, heel gewoon door. In een tuurlijk, huis zo zeggen. Tuurlijk zou ik bijna zeggen. Maar zo'n enorme avonturier als jij, dan eh, krijg je ja, ik... vaak de vraag of dat niet heel saai is om daar dan te wonen. Nee hoor, ik vind het fantastisch. Zit midden in de natuur. Ik, eh, het mooie is dat je de vrijheid hebt om te kiezen in je leven wat je graag wil doen. Dat is, dat is denk ik waar het om gaat. En ja, als ik. Eh, mijn tentje kan pakken, mijn rugzak... en bij wijze van spreken thuis de duin in kan gaan, is dus dat ook... Maakt het ook niet ja. uit waar je woont. Nee. En het en... lijkt me ook heel mooi, Akersloot. <laughs> is heel mooi, durf ik je te zeggen. En ieder ander die meer wil weten... moet vooral het boek uh, Eenzame Uren gaan lezen. Jolanda Linsgroot, fijn dat je hier wilde zijn. Dank en heel veel sterkte bij in Augustus, bij de Mont Blanc... en al je volgende uitdagingen. Dank, Dank je wel. Klachten over het weer, voetbal, voetballers, sport en zelfs over de sportzomer. Iedere dag kunt u tussen twee en half drie uw hart luchten bij Tom van het Hek. Dit is de oogst van vandaag. In het gesprek met Van het Hek. Tom van het Hek, goedemiddag. Dag Tom. Ja, dag. Dag met Frank. Ik wilde even klagen over het KNMI. Nou, dit koninklijk Nederlands Meteorologisch Instituut zwaar gesubsidieerd ja. van de Rijksoverheid, die zitten er ongeveer net zo vaak naast als Maurice de Hond. We <laughs> kregen gisteren hier uh, tussen Nijmegen en Venlo dus code oranje donker. Ja. En dan sta je met de Lieselaars aan in de keuken. En er kwam helemaal niks. niks. Kunnen uh, we het KNMI gewoon niet afschaffen? Nou ja, zover reikt mijn hand nog niet. Ondanks deze rubriek. Maar, <laughs> Tom, <laughs> Tom, we worden depressief. We worden van het het depressief van de gesubsidieerde KNMI. Tom van Heck, goedemiddag. Ik heb een oplossing. Ja? Als we nou de doellijn. En daar 7,5 centimeter daarbinnen. een of andere straal zetten. En in de bal. In de midden een dingetje doen. Ja. Wat ook op die stralen uit. Dan gaat er of een seinetje naar de scheidsrechter. Of er gaat een zij. Of er gaat een belletje. Ja. Dat is mijn oplossing. Dan worden al die onechte doelpunten. Die worden niet. Ah, u heeft helemaal gelijk. En ik vind het mooi dat u een oplossing aandraagt... waar ze bij de FIFA al een jaar of 150 over vergaderen. Maar ja. die gaat er waarsch waarschijnlijk heeft u nog de winnende oplossing ook in één keer goed. Uh. Ja, maar ze kunnen wel naar de maan. En ze kunnen ja. niet daar eventjes op 200 centimeter... U heeft 100 helemaal 100 gelijk. Centimeter. Ze kunnen wel naar de maan en ze kunnen in Oekraïne niet een doelpuntje op de lijn zien. U heeft ja. helemaal gelijk. En we geven het door aan meneer Blatter en zijn vrienden. Juist. Ik zal het uh, mooi even een op vragen. Helemaal goed. Wat zijn de consequenties als de KNVB in Cijst zelf initiatief neemt om tv-beelden te gaan uh, gebruiken? Officieel uh, mag dat niet, omdat je lid bent van de UEFA en ze dat uiteindelijk natuurlijk toch in een officieel internationaal verband willen doen. Als we nu blijven wachten op deze vergaderpons ja. uh, uit Zwitserland, dan zijn we uh, nog een ja. jaar verder. En dan zijn er inmiddels bij, zelfs bij korfballen al... Uh, Hookij, systeem aangelegd en met voetballen, ja. laten we de hof uur wachten. Nee, het is een, een heel ouderwetse instituut. En ik deel geheel met u. Laten we niet meer op al die vergaderingen wachten. Maar het moet echt actie komen. Maar het schijnt het zelfs Blatter is gaan twitteren. Dat is op zich al een, een enorme vooruitgang natuurlijk. We zijn en, bestaan. Ja, dat zeiden wij ook al. Hij zal het ongetwijfeld iets zelf gedaan hebben. Maar er schijnt getwitterd, te <lacht> zijn dat het nu echt afgelopen moet zijn. Dus laten wij hopen dat we het laatste doelpunt op deze manier beleefd hebben in ons nou. voetballeven. Wij houden contact. Oké. Okay. Tom van Zek, goedemiddag. Jurgen van den Berg maakte een grapje bij uh, Alexander Pecht op net. Van ah, vertel nou even, oh, er luistert toch niemand hier ja. naar, uh, naar Radio 1. Ja, ik ben bang als jullie met dit format zo doorgaan, dat er inderdaad straks niet veel mensen meer luisteren. Want? Ton, het is de Radio 1 Sportzomer, hè? Ja. Maar er is bijna nauwelijks sport op dit moment. Ja, dat klopt. Vanavond een kwart voor negen wordt er gevoetbald. Ja. En voor de rest zijn er wat tweede rangsevenementen. De Tour de France moet nog beginnen. De Olympische Spelen. En. Als je ook om een tip vraagt, net was er een heel leuk gesprek met Eifinger. Ja. Dat ging over de economie en de banken natuurlijk. Ah. En dan opeens moet die dreutel van de Jurgen van den Berg, moet dan opeens af. Ah, Ik heb dan nog even de uitslag voor vanavond, Mede uh, Duitsland, Griekenland. Helemaal goed, ja, nee, die, die, uw punt is duidelijk. Dat is helemaal helder. maar alsjeblieft doe er wat mee, want straks wordt het werkelijkheid, hoor. Dat grapje van <laughs> Jurgen van den Berg. We zullen het want... in ons achterhoofd houden. Goedemiddag, Van Binsbergen Arnhem. Ben ik in beeld? Ja, altijd in beeld en in geluid overal. Oh, kijk eens aan. Ik wou het juist over beeld en geluid hebben. Ook, want? Ik uh, kan mijn eigen soms toren hoe dat RTL4 zichzelf profileert. In welk opzicht? Bovenal gezocht. Echt Hou het, mijn man is klussen. <lacht> ja, bent... Zat een goede cowboyfilm erin? U bent wel op de, op de goede hoogte, hè? Ja, ja, ja. Je, je, je zapt zo wat rond, hè? <lacht> Prettig weekend! Bedankt hè! Tot volgende Doei. week hè! Joei! Houdoe! Joei, houdoe! Houdoe is, is ook Tot ziens, hè? Morgen weer tussen 2 en 3. Het Media Overzicht Zowel NRC als Parool maken melding van gemor bij de PvdA... over de nieuwe kandidatenlijst voor de Tweede Kamerverkiezingen. Volgens NRC Handelsblad krijgen partijleider Samson en voorzitter Spekman... van laaggeplaatste kandidaten en kamerleden die wel verkiesbaar zijn... het verwijt dat ze bij het opstellen van de lijst onduidelijke criteria hebben gehanteerd. In het Parool staat dat Samson en Spekman respectloos zouden zijn omgegaan met de afvallers. Metin Schelik zegt in de krant dat hij baalt. Ze mogen best weten dat ze iemand kapot gemaakt hebben die keihard heeft gewerkt voor de partij. Hij heeft nooit een wanklank gehoord, zegt hij. De partij moet nog veel leren over personeelsbeleid. Vrijwel alle revoluties in de Arabische wereld zijn mislukt. NRC Handelsblad heeft over twee krantenpagina's een overzicht gemaakt van de zogenaamde Arabische Lente. Tunesië is momenteel nog het beste af, schrijft de krant. De parlementsverkiezingen zijn met overmacht gewonnen door de gematigd fundamentalistische Ennada-partij... die nu met seculiere partijen regeert. Maar de radicalere Salafisten vechten hun strijd op straat uit. En in Libië heeft de Arabische Lente wanorde gebracht. Op 7 juli zijn er de eerste algemene verkiezingen. Maar de rebellenbrigades hebben hun wapens niet ingeleverd... en heersen over hun eigen stadsstaatjes. Ze vechten oude vetes uit... waarbij de afgelopen week meer dan 100 doden zijn gevallen. In Egypte is het leger bezig zijn greep op de macht weer te versterken. In Soudaan is niets veranderd... maar zijn er wel voorzichtige pogingen tot een opstand. In Jemen is weinig veranderd na de val van president Saleh. En het regime in Syrië houdt kost wat kost aan de macht vast. En ook in andere Arabische staten is nauwelijks iets veranderd. Kortom, van lente is nauwelijks sprake meer. De voetbalwedstrijd Duitsland-Griekenland veroorzaakt volgens de Duitse omroep ARD... een soort mediaoorlog tussen de twee landen. In plaats van de Duits-Griekse vriendschappen die te vinden zijn in kroegen... op de Griekse stranden en zelfs in veel Duitse steden te benadrukken... proberen sommige journalisten volgens de ARD de gemoederen flink op te stoken. Twee voorbeelden. Sensatieblad Bielt had vanochtend Groot op de voorpagina staan. Dag Grieken, vandaag kunnen we jullie niet redden. Een Duitse vrouw vertelt bij de ARD dat ze door een Griekse reporter was gevraagd... naar haar ervaringen als gehate Duitse in het grote Athene. De Griekse journalist was stom verbaasd dat ze dat verhaal helaas niet kon vertellen... en dat de Duitse vrouw zich prima voelt in Griekenland. Vrede onder de volken, maar oorlog in de media, constateert de ARD. En onder de voetbalfans is de onmin over de financiële crisis... niet echt een onderwerp van gesprek. Ja, zo met de crisis verbind ik dat überhaupt niet. Also, ik trenne daar politiek en sport totaal. Ja, en de fans verheugen zich dus gewoon op een leuke wedstrijd. Scheiden eh, sport en politiek totaal. Hopen overigens wel van beide kanten dat hun eigen team wint.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 De nieuwe Griekse minister van Financiën Rapanos is een paar uur voor zijn beëdiging onwel geworden en naar een ziekenhuis overgebracht. Volgens de artsen is hij oververmoeid. Hij zou vanavond worden geïnstalleerd als minister van Financiën. Die plechtigheid gaat niet door. Rapanos moet twee tot drie dagen in het ziekenhuis blijven.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 En de huisartsen en minister Schippers hebben een akkoord bereikt over de financiën. Huisartsen hebben vorig jaar hun budget overschreden en de minister eiste dat geld terug. Daar is ze nu van teruggekomen. Wel moet de basiszorg beter, huisartsen moeten hun praktijk langer openhouden... en minder vaak doorverwijzen naar een specialist. En dat zijn de hoofdpunten van het nieuws. Dan nu het weer. Hier is Gerrit Hiemstra. Er trekken enkele stevige buien over, lokaal ook met onweer, maar de zon schijnt ook tussendoor. Verder staat er veel wind en vanavond en vannacht blijft het flink waaien uit het zuidwesten. Vooral in het westen en noorden van het land, daar waait het het hardst uh, windkracht 6 à 7. En zelfs een kleine windkracht 8 is niet helemaal uitgesloten. Het blijft wel droog vannacht, het koelt af naar een graad of 12. En morgen is er vrij veel bewolking, maar het blijft wel grotendeels droog. Alleen morgenmiddag kan er landinwaarts een enkel buitje overtrekken. De zon schijnt af en toe. De temperatuur komt morgen uit op zo'n 18 graden. In het zuidoosten wellicht net 20. De wind waait morgen uit het zuidwesten. In het warregebied is de wind krachtig, windkracht 6. Hoe verder naar het zuiden, hoe minder wind. In Noord-Brabant en Limburg niet meer dan windkracht 3. Zondag is het bewolkt, dan regent het vooral s ochtends. Later in de middag wordt het vanuit het westen droog. Opnieuw veel wind. Aan zee windkracht 5 tot 7. En na het weekend blijft het wisselvallig. De eerste helft van de week aan de koele kant. En vanaf woensdag weer wat warmer. AMB Verkeersinformatie. Tijdens buien heeft het verkeer af en toe hinder van zware windstoten. En van de 35 files in totaal staan de meeste in het midden van het land. Deze files vallen op... A1 Amsterdam richting Amersfoort, tussen Laren en Amersfoort Noord, 14 kilometer. A6 Muiden richting Lelystad, tussen het knooppunt Almere en Almere Buiten Oost, 5 kilometer door een aanrijding. A9 Amstelveen richting Alkmaar, tussen Rottepolderplein en het knooppunt Velsen 5 kilometer. De rechterrijstrook is daar dicht. A16 Antwerpen richting Breda, tussen Loonhout en het knooppunt Galder, 7 kilometer. A28 Zwolle richting Hogeveen, daar staat bij Zuidwolde, 3 kilometer. Ze zijn er nog steeds bezig met het bergen van een vrachtwagen, daarom is de rechterrijstrook dicht. Het verkeer richting Groningen kan omrijden... vanaf het knopend Langhorst via Jereveen over de A32 en de A7. En dan nog een file op de A50 Eindhoven richting Arnhem... tussen Oost-Oost en Ravenstein, 8 kilometer door een aanrijding. De rechterrijstrook is daarom dicht. Zometeen verder met Radio 1 Sportzomer. Audi Topservice introduceert vaste onderhoudsprijzen. Heeft u bijvoorbeeld een Audi a 4 uit 2007...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 Zes minuten over half zes en vanuit Polen zo de sentimenten voor die wedstrijd, die veel besproken wedstrijd Duitsland-Griekenland. Maar eerst gaan we voor het laatste nieuws naar Syrië, want ongeveer een uurtje geleden konden we u melden dat een Turks gevechtsvliegtuig was neergestort in de Middellandse Zee, vlakbij de grens met Syrië en de territoriale wateren van Syrië. En direct na het incident werd er al wat gesuggereerd en, en getwitterd, maar er was nog helemaal niks duidelijk sprak erover met Bram Vermeulen. Bram, is er inmiddels meer uh, helderheid over het incident? Nou, eerst maar even de feiten dan. Uh, dat is dat het Turkse leger nu uh, officieel meldt op zijn uh, website en alle verklaringen dat de piloot van het vliegtuig inmiddels is gevonden. Is opgepikt door de Turkse marine. Hij is in veiligheid gebracht. Hij leeft. Uh, die uh, reddingsactie is uitgevoerd in samenwerking met uh, Syrische schepen van de Syrische marine. Dus het uh, ziet er nou ook van uit dat Turkije en Syrië hier samen uh, een, een, een goed einde aan hebben geprobeerd te, te brengen. Maar dan is er inderdaad nog heel veel speculatie. Bijvoorbeeld omdat het Libanese pro-Hezbollah, pro-Iran televisiestation Al-Manar... Eh, heeft gemeld dat volgens hun Syrische bronnen dit vliegtuig al degelijk is neergehaald door de door Syrische leger. Eh, dan is er ook nog een bron die zou hebben gesproken met de Engelstalige krant in Turkije... Urijeb, Daily News, die ook meldt eh, dat volgens Turkse bronnen het vliegtuig zou zijn neergehaald. Maar eh, ja, we moeten toch ontzettend voorzichtig zijn met dit soort uh, uh, nieuws officieel te maken. Als uh, het Turkse leger en als de Turkse regering daar al van overtuigd zouden zijn... dan zouden ze dat uh, zeker officieel melden. Omdat het natuurlijk ontzettend gevaarlijk is in een zeer gevoelig conflict. Zoals je weet, uh, Turkije is heel erg kritisch over de regering Assad uh, in Damascus, En dit soort incidenten kunnen in dit soort gevoelige tijden uh, tot heel veel meer leiden. Vooralsnog... Uh, houdt de Turkse regering het op het feit dat de piloot is gevonden en een veiligheid is. Oké, okay, nou jij blijft de puzzelstukjes voor ons wel uh, zoeken. En als de puzzel weer wat groter is, spreken we je ongetwijfeld weer op kampverbeuren. Dank. Ruim 40.000 mensen hebben vandaag in Tokio gedemonstreerd... tegen de herstart van twee kerncentrales in het westen van Japan. Die centrales werden vorig jaar natuurlijk stilgelegd... na de aardbeving en de tsunamis. Journalist Kjeld Duits in Japan. Kjeld, hoe bijzonder is zo'n grote demonstratie... tegen kernenergie in Japan? Dat is uitzonderlijk. Um, sinds maart van dit jaar worden er elke vrijdag demonstraties gehouden... voor de officiële residentie van de Japanse premier. Maar die bestaan doorgaans maar uit enkele duizenden mensen. En vandaag... ...zonder daar 45.000 mensen te demonstreren. En dat zie je eigenlijk in Japan vrijwel nooit gebeuren. En waar komt dat door dat het er nu opeens zoveel zijn? Vorige week zaterdag heeft de Japanse overheid besloten om die twee kerncentrales te herstarten. Dat terwijl sinds mei alle kerncentrales in Japan stil lagen. En het Japanse volk is in het algemeen daar heel erg tegen. Zo'n 50 tot 75 procent van de Japanse bevolking wil geen kernenergie meer. En bovendien hebben ze het gevoel dat er nog altijd geen veiligheid gewaarborgd kan worden. Dus men heeft het gevoel dat de overheid gewoon zijn gang maar gaat zonder naar de mensen zelf te luisteren. En als je dan op straat kijkt wie er op zo'n demonstratie afkomt, wat zie je dan? Dat is ook uitzonderlijk. Tot nog toe zag je voornamelijk uh, leden van linkse groeperingen die eraan meededen. Vandaar dat het ook altijd zo beperkt was qua deelname. En uh, wat je vandaag zag was een heleboel jonge moeders met baby'tjes die daar rondliepen. En ook ma jonge mannen in het pak die rechtstreeks van het kantoor afkwamen. En doorgaans nemen dat soort mensen een risico dat ze hun baan kwijtraken. Dus het is echt bewonderenswaardig dat zij nu ook aan meedoen. Want, want, want als je geld... kijkt ja, want als je, als je demonstreert tegen zoiets in Japan, dan kan dat echt je baan kosten. Die, die vrijheid heb je ja, niet. Inderdaad, ja. Um, om een voorbeeld te geven, er is een beroemde acteur die altijd heel actief meedoet aan deze demonstraties. Die is ontslagen door zijn agent. En die krijgt tegenwoordig ook nog nauwelijks aanbiedingen voor werk. En, en hoe zit dat dan bij de media? Berichten die hierover? Of denken die ook van, nou, laat maar, laat maar even zitten? Nou, je ziet een hele scherpe scheidslijn tussen de media die pro kernenergie zijn en eh, anti-kernenergie zijn. Vandaag is het enige eh, nieuwsprogramma dat hierover heeft bericht van Asahi geweest. En die is heel erg anti-kernenergie. Maar je hebt ook de NHK, dat is zeg maar de Japanse BBC, die totaal niet heeft bericht over deze toch massale eh, demonstratie in Tokio. Goed, ook daar dus een uh, politieke scheidslijn door de media heen. Kjell Duits vanuit Japan, dankjewel. Graag gedaan. Dit is de Radio 1 Sportzomer met Lucella Carasso en Tom van Hek. Hey there girl, here's a little song for you. Keep in mind that it's only my words. I want to tell you a little bit about me.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 Clark, hè? Let yeah. some air in. Van de moderne tijd, dat mag je afkomen. Mei 2012. Uh, in Nieuwegein zitten nog steeds uh, mensen zonder stroom. Het worden er wel minder, maar er zijn er nog een aantal. En stel nou, je bent voetballiefhebber, je woont in Nieuwegein... en je wilt toch vanavond gewoon kijken, weet u wel, Duitsland, Griekenland. Kunt u ook bij ons kijken in Hilversum? Geen 10.000 uh, gezinnen die hun stroom nog niet hebben... maar we beperken ons er tot drie. Dus mocht u voor een aanmerking willen komen, kunt u ons mailen. En moet u in vijf zinnen uitleggen waarom wij u zouden moeten uitnodigen. En u snapt het al, de meest originele, leuke en vrolijke... Ik heb een kans om te worden uitgenodigd voor vanavond. Sportzomer het radio1.nl of Twitter, hashtag R1, R1 sportzomer En er was al iemand die belde, die zei hoe kan ik nou mailen zonder stroom? Ja. De mobiel, misschien. Met de mobiel, mag. Als het kan. Um, Ed van der Bent paardensport. Het CHIO in Rotterdam is aan de gang Ed. Waar zit je op dit moment naar te kijken? We zijn nog steeds met de eerste mars bezig. Alhoewel de laatste ruiter die gaat daar nu al beginnen. Voor Ierland is dat betekent dat het als tweede gestarte land Nederland in de geloten reeks. Die zijn nu klaar en het derde ruiter voor Nederland was Jeroen Dubbeldam met BMC Utascha paard dat eerst gereden werd door Erik van der Vleuten... maar een paar maanden geleden onder hem in het zadel kwam. En heeft één springfout gemaakt. En hetzelfde god voor Gerco Scheuder op de allerlaatste sprong... met Eurocommerce Londen. Gerco die overigens met het paard New Orleans in Rome en Sangalle het Nederlands kwartet completeerde en daar heel goed heeft gepresteerd. Dat betekent dat Nederland uitkomt op negen strafpunten het, uh, over de eerste mars. En uh, dan zien we dat Duitsland voorlopig aan de leiding gaat... met nog een volle ronde te gaan strafpunten. Zweden op de tweede plaats. Nederland op dit moment dus op de vijfde plaats. Exequo. Duitsland dus aan de leiding daar. Vanavond is er een kwartfinale wedstrijd, weet u wel. Duitsland, Griekenland. Wat wordt het tweede land? Wat naar de halve finale gaat, naar Portugal vanavond in Gdansk. En of we willen of niet, het is toch een beetje meer geworden dan een wedstrijd. Niet alleen een belangrijk duel op het EK. Maar goed, de economische crisis, de politieke verhoudingen, alles wordt erbij gehaald. En dan moet je als ploeg dan tegenwoordig ook nog een beetje mee om kunnen gaan. Een bijdrage van Edwin Cornelissen. Het was niet zomaar een doelpunt van Karagunis tegen Rusland. In tijden van crisis betekende het bereiken van de kwartfinales heel wat. En de komende wedstrijd nog meer. Uitgerekend tegen Duitsland, waar Griekenland politiek en economisch heel wat mee te stellen had. De Grieken betalen echt ons geld terug. Germany has gained. De voor Griekenland liggende weg is lang en er is waarlijk niet ohne risico. In Athene zongen jongeren. We moeten Duitsland en Merkel verslaan. Het hangt boven deze wedstrijd. Ook de Duitsers worden er steeds weer mee geconfronteerd. Gerade in Griekenland uh, wordt dat spiel ja ook van buiten zo'n beetje politisch opgeladen. En bekomen ze eigenlijk met... Uh, wat versucht wordt uit diesem spiel te maken... deze politische dimension. Het uh, gaat om um die euro... en niet om um den euro in dit spiel. Politische dimensie, ja? Ja, Joachim Leuwe en spelers. Ga daar maar eens even aan staan. Laat enerzijds zien dat je het nieuws volgt. We wissen alle om... Uh... Die politische situatie, wat ook uh, Griechenland angeht, gestern waren we nog wahlen. Toon je betrokkenheid en je medeleven met de Grieken? Het oh, laatst in mijn effect een beetje jubelen, een beetje vergessen wat de laatste tijd was. Maar maak ook even duidelijk dat de bondscoach geen bondskanselier is. Ik glaube, ze wissen ja dat Angela Merkel en wir, we hebben ja een sehr, sehr gutes verhältnis. En uh, we hebben natuurlijk ook een abmachung getroffen, dat ze niet in die aufstellung reinredet. En in die taktische Vorgaben, en ik hier niet in die politische Statements uh, da irgendwie was tun wil. Benadrukt dat het om voetbal gaat. Sich einfach Fußball konzentrieren, en uh, ik denk dat zo so, so werden die Leute in Deutschland en Griechenland ook damit umgehangen. En dat mensen die er meer van willen maken dat vooral zelf moeten weten. Ja, was uh, dan aus diesem politischen Thema gemacht wird, ja, uh, yeah, kunnen andere machen. De vreugde was immens. Griekenland kon na de zege op Rusland weer even lachen, weer even genieten. Maar kom ook bij de Griekse spelers, zoals Georgios Samaras, niet aan met de constatering dat de wedstrijd tegen Duitsland politiek beladen is. You cannot compare football with politics. Het is een spel, meer niet. It's just a game. I'm gonna play, enjoy it, because we love it, and nothing else. En dat doen ze op geheel eigen wijze, zoals ze eigenlijk al jaren spelen. Dat ligt in irgendwie zo een beetje in het bloed, hun spelwijze. Spelen ze jarenlang. 2004 was ähnlich of was vast gelijk. En die spelwijze laat zich gemakkelijk omschrijven. Ab dicht, alle ballen naar voren, brengen. Snelle konterspieler hebben den gegner irgendwie dan zo te verletzen met een counteraanval. Verdediging dicht, alle ballen naar voren en hopen op een counter. Dat brengt ze ver. Want, zegt Leu, Grieken, dat zijn overlevers. Men schrijft ze manchmal af, ab, maar ze zijn eigenlijk immer daar. We hebben ook gezegd, ze zijn zo'n een beetje in Europa. Men denkt immer, zijn die Grieken daarbij of niet? En ze schaffen het immer. En ze doen er alles aan om het hele volk een mooie dag te bezorgen in economisch zware tijden. We don't play for ourselves. En we don't play for, uh, for the team. We play for all our country and the 11 million people there. Mooie dragende teksten. Vanavond overigens gewoon een voetbalwedstrijd: Duitsland, Griekenland, kwart voor negen, Gdansk. in accidentally in accidentally in accidentally in in, accidentally in, accidentally in, accidentally in lekker plaatje hè maar als jouw 2004, tijd, hè... Accidentally in love Hunting Kraus. Ja, Kraus, hè, Kraus hè, dat weet ik dan weer. Hè. Denk erom, Half zeven Kraus. zijn we er weer met Aan de Lijn. En daar mag u mee praten over onze stelling. Vandaag hebben we het over politici bij amusementsprogramma's. Mocht u denken, waar hebben ze het over, weet u nog. Ad Melkert als een van de eerste kokiersmakend op tv Balkende bij RTL Boulevard. Mark Rutte bij een voetbalprogramma. En de vraag is, vindt u het goed dat politici zich van een andere kant laten zien in amusementsprogramma's? Of ondermijnen ze dan juist hun eigen geloofwaardigheid? U kunt reageren op onze website www www.radio1.nl U kunt natuurlijk bellen met het gratis nummer 0800-1121. De stelling luidt, het is goed dat politici deelnemen aan amusementsprogramma's. Bel gratis, 0800-1121 heeft een tussenstand op de website. 26% vindt het goed dat ze daar meedoen. doen. 74% van de mensen die inmiddels gereageerd hebben, niet. Het Radio 1 Sports over Overzicht. De het einde van het tennis-toernooi van Rosmalen voor Kim Kleijsters. De Belgische trekt zich terug met de finale in zicht. Ze moest vandaag in de halve finale spelen tegen Ursula Radwanska. Maar ze zegt af vanwege een buikblessure, buikspierblessure. Ze wil haar deelname aan Wimbledon niet in gevaar brengen. Althans, dat zegt haar coach Karel Maas. Dit is wel echt een preventieve maatregel en een moeilijke beslissing voor het toernooi hier in Rosmalen, ook al omdat ze hier graag speelt. Ze heeft een goede band met de uh, toernooiorganisatie hier. Het is dicht bij huis en dat is de moeilijke beslissing. Um, maar Wimbledon komt absoluut niet in gevaar. En het zet alles opzij voor Wimbledon. Ook wel logisch, het is haar laatste seizoen na Wimbledon... en de US Open beëindigt ze haar imposante carrière. Robin Haase krijgt het zwaar in de eerste ronde van Wimbledon. Hij lootte vandaag de Argentijn Juan Martín del Potro. Dat is de nummer 9 van de wereld. Hazen staat zelf op plaats 40. Arantza Rus wordt gekoppeld aan de Japanse Misaka Doi en Kiki Bertens treft de Tsjechische Lucy Sawarova. Wielrenner Karsten Kroon gaat naar de ronde van Frankrijk. Hij is opgenomen in de toerselectie van zijn ploeg Team Saxo Bank. Volgende week zaterdag begint de ronde in Luik. Het wordt de vijfde ronde van Frankrijk voor de inmiddels 36-jarige Kroon. Dan nog wat berichten rondom het EK voetbal. Scheidsrechter Victor Kassai geeft ronduit toe dat hij een grote fout heeft gemaakt... Hij kende een doelpunt van Oekraïne niet toe... mede daardoor verloor het gasland met 1-0 van Engeland... en was het uitgeschakeld. Kasai zit ermee in zijn maag. Hij zegt het is moeilijk om hiermee te leven. Maar wat is gebeurd, dat kunnen wij helaas niet terugdraaien. Milan Barros heeft zijn laatste Interland gespeeld voor Tsjechië. De Tsjechen verloren gisteravond in de kwartfinales van Portugal. En in de kleedkamer na afloop maakte Barros aan zijn ploeg bekend... dat hij stopt als international. Hij kreeg een applaus van zijn ploeg, wat wel vijf minuten duurde. Zegt iets over zijn uh, imposante carrière en ook iets over hem als persoon. Een van de aanwezigen benadrukte het vijf minuten applaus. Portugal gaat als eerste land door naar de halve finale. De verwachting is dat Duitsland volgt. Dat is de verwachting van de boekmakers. 95% van de Toto-spelers namelijk voorspelt een overwinning van de Duitsers op de Grieken. En dat betekent dat we aan het einde gekomen zijn van dit uur van de sportzomer. Straks gaan we weer verder met een akkoord over de financiering van de huisartsen. En natuurlijk voorkoken voor Duitsland-Griekenland. En we hebben blaasvoetbal gehad. We gaan het nu ook nog hebben over voetbalrobots. Tot zo!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 En verder laten we ons steken door knutten. Bespreekt Mart Smeet de sportieve prestaties van weer een ander beest. Een regelrechte sensatie. En hebben we een bijzonder onderzoek. Hij heeft één nieuw bericht. Planten blijken een soort voicemail te gebruiken om met elkaar te communiceren. De eerste bericht. Hoe dat zit, hoort u zondagochtend van 8 tot 10. Radio 1. In de vroege vogels. Het nieuws van alle kanten.